7 uur. natte Kok met het NOS Journaal. De politie heeft na het bouwprotest in Den Haag... vier mensen aangehouden op de A12. Enkele demonstranten zouden gevaarlijk rijgedrag hebben vertoond. Eerder vanmiddag werden er ook al 22 mensen aangehouden... onder meer voor opruiing en vernieling. Eén persoon is aangehouden voor poging tot doodslag... nadat hij probeerde een motoragent van de weg af te rijden. Volgens de politie leken de mensen... behoorlijk onder invloed van alcohol te zijn. Het kabinet heeft beloofd dat de milieunormen worden versoepeld... Om om stilgelegde projecten weer op gang te krijgen. De nou, actievoerders vinden dat dat al binnen een paar dagen moet gebeuren. Een rechtbank in Bosnië, Herzegovina... heeft een voormalig Bosnisch Servisch militair veroordeeld... tot 20 jaar cel voor het in brand steken van 57 Bosniërs... tijdens de oorlog tussen 1992 en 1995. 26 mensen kwamen om het leven. De meeste slachtoffers waren moslim. De 64-jarige oud-militair sloot hen op in een huis... waarna het pand met explosieven werd bestookt. Degenen die wilden vluchten werden beschoten. Acht mensen overleefden het en konden later tegen een man getuigen. Chili trekt zich terug als gastheer van de VN-klimaatconferentie in december. Die zou van 2 tot 13 december worden gehouden in de hoofdstad Santiago. Het is al weken onrustig in Chili. De afgelopen dagen waren er massale protesten tegen het regeringsbeleid. Daarbij is geplunderd en brand gesticht. Zeker 15 mensen kwamen om het leven. Ook de handelstop van de APEC-landen die volgende maand in Chili zal worden gehouden... is nu van de baan. De politie heeft dit weekend op de A27 drie mensen aangehouden voor een gijzeling. Het 39-jarige slachtoffer is inmiddels weer terecht. Volgens de politie was de man flink mishandeld, maar wil hij niet meewerken aan een onderzoek. De drie aangehouden verdachten zijn alweer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het 39-jarige slachtoffer zit wel vast. Hij moest nog een celstraf uitzitten. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. Het koelt in het binnenland af tot mogelijk iets onder het vriespunt. Morgen schijnt de zon weer volop en komt er in de loop van de dag wat meer sluierbewolking. Het blijft fris met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. In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 Met nu ZFM Oud Zandvoort. Hanna Sartje in het Ze placht deelt tilt met vredes weer haar paaier op van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 En dat ging ook nog, want dat is een heel verhaal... de, de auto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 Zonders nu, maar het is beter.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 Uit een bos, daar was je klant in huis. Eh, eh, ja. Voortdurend kwam je daar binnen. Ja, klopt. Eh, als de mensen niet weten waar uit een bos ligt, dat was dat het complex op Haasen geloof ik, hè? heette dat? Nee, nee. nee hoe heet die, die weg? Tegenover het huis met de beelden. Het huis met de beelden. Ja, ja dan weet je het wel. <coughs> daar zijn heel wat Zandvoortse kinderen geboren. Maar ook hier in Zandvoort zelf.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 Doctor you didn't love me true I told the witch doctor you didn't love me nice And then the witch doctor he gave me this advice he said that even te veel met de Witch Doctor. Ja, ja, ja. ja. We zijn wel echt in het uh, doktersmuziek, hè? Medische muziek. Uh, we gaan verder met uh, het interview met uh, Gerard Mol... en met zijn echtgenoot Ineke, die hierbij zit. Tochmaals heeft u vragen, opmerkingen. U kunt bellen 023 57 We praten met uh, Gerard Mol. En we hebben het uh, nu uh, over de periode dat hij als uh, arts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 En ik heb een, een telefoon. Nee, ik heb dus een gedaan. En daarbij had ik dan, ik was de eerste in Zandvoort, een, een meisje, een, een doktersassistenten, Die dus ook de telefoon aannam. Dus uh, twee klappen in één. Ik had een doktersassistent die dus mij hielp. En die maakte ook de afspraken. En de, iedereen die kon dus, of morgens of smiddags komen, maar wel.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 En de mensen hadden soms dus ook eigen keuze. Dat ik zei: van, Heb je u, uw voorkeur? Wilt u naar het Elisabeth Gasthuis? Of wilt u dus naar het of het Spaanse ziekenhuis? Of naar uh, Stichting. Dus er is nooit een voorkeur geweest. En uh, uh, ook geen druk vanuit het ziekenhuis op je: nee, van stuur nee, patiënten nee, naar nee, ons Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Dat nee. nou is belangrijk te weten. We gaan weer even naar de muziek. No, no, no, yeah.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 Maar die man was ook gelukkig thuis. Uh, gaan we naar, naar, de, naar het ziekenhuis, naar de, um, de het? uit, de bos. uit de bos. Goed, ze komt en ik zeg, ja, nou, we gaan meteen. Ik zeg, ik ga even naar boven toe, ik trek even kleren aan enzovoort. Maar voordat ik boven was, kwam die man me achterna en die zegt, dokter, uh, ze kan niet meer van, van uh, de onderzoekbank af. Nou, ik wil naar beneden. Ik zeg, nou, dan doen we het hier.